Zes uur. Freddy van met het NOS-journaal, verdachte die gisteren is opgepakt kort voor de aanslag op het metrostation Maalbeek contact had met de terrorist die zich even later opblies. Of Mohammed Abrini, die ook gisteren werd opgepakt, de man met het hoedje op luchthavensavond was, is nog steeds niet duidelijk. Het gaat nog zeker twee jaar duren voordat de NS met een alternatief voor de hoge snelheidsterrein Vira komt. Het staat volgens RTL Nieuws in een conceptkabinetsreactie op de parlementaire enquête over de Vira. Staatssecretaris Dijksma wil er niets over zeggen. Omdat het een concept is, staat er nog niets vast. Volgens het concept gaat de NS op zijn vroegst in 2018... 12 keer per dag met een gewone intercity rijden... tussen Amsterdam en Brussel. Gewone intercities rijden maximaal 160 km per uur. Op het hoge snelheidstraject mogen treinen 300 km per uur rijden. Landen die veel asielzoekers opvangen moeten extra werk maken... van het screenen van nieuwkomers op infectieziekten. Ook moeten ze extra vaccinatieprogramma's opzetten, vinden onderzoekers. Op een congres vandaag bleek dat onderzoekers in verschillende landen... een toename hebben gevonden van infectieziekten zoals HIV... maar ook van infecties door bijvoorbeeld Salmonella en Schurft. Strenge screening van asielzoekers uit de hoogrisicolanden... kan die belasting beperken en het risico van besmettingen pardon, zoveel mogelijk voorkomen. Drie schipbreukelingen zijn van een onbewoond eiland in de Stille Oceaan gered... nadat een vliegtuig van de Amerikaanse marine het woord help zag op het strand. De mannen hadden het woord met palmbladeren geschreven. De drie waren op het eiland terechtgekomen nadat hun zeilboot was omgeslagen. De Amerikaanse kustwacht heeft samen met de marine drie dagen naar de mannen gezocht.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 Welkom bij het tweede uur. Entertainer voor you tot de klokjes van 7 uur. En het eerste uur heeft hij dus alles kunnen volgen van Rox van Driel. Dit waren ze dan, de Simple Minds. En Let There Be Love. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. En als je gaat eten. Eet smakelijk! Let there be love and the simple minds. Hier jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. Hier, jongen, heb je radio. En alleen maar afstemmen op dit station. Gaat die helemaal goed? Nee? Nee? Oké. Okay. Nou, we gaan uh, een lekker plaatje draaien. En dat plaatje? Ja, dat is van de Bee Gees. In London stapt in de nacht de Bee Gees-singer Robin Gibb, der seit längere tijd aan krebs erkrankt was. Bereits im April musste er de Premiere für seine letzte Komposition, een Titanic Requiem, aus Anlass des Nou, wat er nou allemaal gebeurt, ik weet het allemaal niet, maar. We gaan nou in ieder geval naar Evelina. Evelien Leverenski. Iets dergelijks. Ja, zo, ik ken het niet eens uit spreken, die naam. Heel lastig. Maar, eh, Ja, we gaan, eh, we gaan een ander lekker plaatje draaien. Een Nederlandstalig plaatje. En dat is eh, ja, de laatste nieuwe van, eh, van eh, Tina van Beek. En wat is het leven fijn. Ja, het zit allemaal eventjes niet mee, maar ja, dat heb je wel eens een dag, hè. Als in praten kan, droom ik ervan, een groot artiest te zijn. De spiegel voor mijn neus, ik had geen keus, de showbiz leek me fijn. Ik deed zo mijn best, geluk deed de rest, mijn droom die is nu, waar. Maar kan, elke dag is een feest, elke toon die ik hoor. En uh, wat is het leven fijn uh, we gaan lekker verder met uh, Ja u kent hem nog wel, blinde Ed Dat was die man die, uh, ja, die toen uh, hoog scoorde Op een, uh, een talentenjacht uh, Op televisie was dat En we hebben het over Burning Love De kabel. Dit is CFM Zandvoort met Entertainment for You tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij en we gaan lekker verder met Aqua en Happy Boys and Girls. Welkom van all-time classics tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment voor You met Fred Heij. come on, let's go get it on. Qua was dit op die 106.9? En uh, ja, we gaan lekker uh, naar de drie op de rij van uh, Fred Heij. Ja, en we beginnen met uh, Anouk en three days in a row. Dat ja, waren ze dan weer drie op de rij van Freddy. Hey, en als je denkt van uh, ja, maar hij zei heel wat anders uh, via Facebook. Ja, dat klopt. Dat is even eventjes uh, ja, eigenlijk een beetje op het laatste moment uh, wat veranderd. Maar goed, het nummer gaan we sowieso toch wel, uh, wel draaien hoor. Dat sowieso. Want uh, ja, dat was het uh, nummer van Ilse de Lange en al de, al de answers natuurlijk. Ja. Maar die gaan we zo draaien. We gaan uh, ja, even eens kijken. Dit was uh, de drie van Fred. Hij begonnen met 3 uh, uh, Days in a Row van Anouk. En uh, als tweede de Spinners. En uh, working my way back to you, babe. En als laatste Deanne Rushie. En uh, ja, chain reaction. We gaan dus uh, lekker verder dansen met uh, Ilse de Lange. En uh, al de answers. Dit is ZFM.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 yet to find Cause I may not have all the answers, no Ik ben Gadame en mijn nieuwe single, dat zal ik jou echt beloven, is ook te beluisteren op dit station. Een kind speelt op de vloer in zijn eigen dromen. Hij weet niet dat er straks andere tijden komen. Een deer, zijn beste vriend, ligt in zijn armen.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 Ja, nou, dat is je dan graag dame En uh, dat zal ik jou echt beloven. Melodie van uh, André Hazens, natuurlijk. We kennen hem allemaal natuurlijk. En daarvoor hoort u natuurlijk uh, Ilse de Lange. En Aldi Ences, Prachtig nummer ook. En uh, we gaan lekker verder met de uh, aventura. En zo of nee, Voor een zo is het, ja. Een lekkere verdiend Zit u lekker te eten? Eet smakelijk! Tot 7 uur ben ik bij u, predij, entertainer voor het proces me aan de en futuro is in mannen, sustancia de mi amor. dura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 op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. Ja, u hoort goed. Het zit er alweer haast op. Het is haast zeven uur. Dus bij deze, ja, zou ik u uh, willen bedanken. Vanaf deze kant, voor het luisteren. En natuurlijk ook, uh, ja, bedankt voor, uh, voor, voor, voor alles eigenlijk. Ja, ja. Ik weet niet voor wat, maar goed. In ieder geval voor het luisteren. Dat was weer een aangename zaterdag. Het zonnetje heeft eh, vrolijk geschenen. Althans, hier wel in eh, Zandvoort. Ik hoop, eh, hoop natuurlijk bij u ook. Ja, en eh, volgende week... Ja, dan eh, ben ik eventjes een, een dagje vrij. Ja, dus volgende week eh, is er wel... Eh, entertainend voor u, maar non-stop. Dus volgende week 16 april. Een zaterdag, non-stop... ben ik eventjes een dagje vrij dus... En daarna kom ik, kom ik gewoon weer terug, hoor. Althans, dat is wel de bedoeling. Dan, dan hoor ik u sowieso weer de 23ste. Dus ik zou zeggen, blijf nog even luisteren. Ja, ik ga toch natuurlijk nog één nummertje doen. En dat is het welbekende sluitnummer... Natuurlijk Frans Duits. En de allerlaatste. Ja, en die is van mij. Dus blijf er nog heel eventjes bij. Tot de klokjes van 7 uur. En dan ben ik weg. En dan hoort hij mij dus de 23 e weer. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot de 23 e Groetjes, bye. En een uh, lekker weekend nog. Without a compass on a cold and lonely sea No beacon light of love to guide me through I lost the only treasure that means anything to me What now? What next? Where to? I had a love that would be mine eternally I felt so sure you'd be forever true Now everything I counted on Has crumbled on me What well, now? part Of every dream I dream Of everything I plan How could I know our castles Were built upon the sand What oh, heaven send that angel to please To tell me what to do What now, what next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 Zakkenpoot is mooi geweest Ik heb de taxi al besteld En mijn vrouwtje al gebeld Zat ik kom er echt zo aan Maar ik kan niets laten staan in mijn cafeetje In mijn cafeetje